Tine Oldmans, je speelt de rol van Mila. Er is natuurlijk heel veel te doen op dit moment uh, rond jou, omdat je in de serie ja, met Jonas uh, een koppel uh, ontstaat, natuurlijk. Hè. Ja, ja, dat is uh, de kinderen, maar ook de tieners. Die zijn daar uh, helemaal gek over geworden. Toen dat, uh, Jonas en Mila kusten, ontplofte Twitter letterlijk. Dat is echt heel, overal foto's. En nu ook op mijn Instagram tegen mensen bij dan, constant met kusfoto's en zo. Maar ik vind dat wel leuk, want dat is zo rond die leeftijd, hè, dan het eerste liefje of zo, en dan herkennen ze dat in een ander personage. Dus dat is wel leuk dat, dan, dat je die kunt steunen. Hoe Verklaar je dat, dat jullie zowel heel kleine, bijna kleuters, hebben als, als fan, die leren lezen eigenlijk via jullie boekjes, maar ook tieners en, en zelfs twintigers en ouder? Goh, ik vind dat heel moeilijk om te verklaren. Ik denk dat de Ghost Rockers wel iets... Heel algemeen is uh, en heel, heel breed. Zo heb je de soaplijn, die tieners heel hard aanspreekt, want het drama in de levens van iedereen natuurlijk. En uh, de mysterielijn, waar daar ook ouderen iets ja, mee, harder over moeten nadenken. Maar ik denk dat de muziek en de dansjes de jongeren heel hard aanspreekt, en, maar ook de ouders, die zeggen van ja, als het tv op staat. Goh, dan blijf ik even kijken en voordat je het weet, stik in de zetel en is een kwartier verder en heb ik gekeken. Het is iets, het is heel herkenbaar. Het maakt niet uit of je heel jong bent of heel oud zijn herkenbare personages en situaties de tegenovergestelde uh, verhaallijn kent uh, Charlie nu uh, op dit moment. Namelijk dat het uit is uh, tussen haar en, uh, en haar vriendje. Ja, dat is eigenlijk een andere Charlie dat we te zien krijgen op dit moment. Hè. De, de excentrieke, de, degene die overacting deed uh, in, in het begin. Dat is nu degene die veel fragiler precies in het leven staat dan, dan daarvoor. Ja, natuurlijk. Mensen zijn niet een karikatuur. En dat is ook wat we laten zien. Onze personages zijn geen karikaturen. Het zijn wel types, zoals een stoer type, een iets ja, uh, gekker type en zo, Maar iedereen heeft ook ja, zijn kwetsbare kanten en, en zijn vrolijke kanten en ook zijn, zijn donkere kantjes. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Want als ik jouw Twitter profiel zie, dan zie ik daar uh, Tine Oltmans in een ballet uh, outfit eigenlijk, die, die zich eigenlijk aan het verlengen is en <lacht> richting hemel kijkt, terwijl een, een Mila Santiago veel meer ja, baggy trousers en, en, en veel meer ja, salopet achter, meer naar de grond toe. Wat ligt er jou het dichtst bij eigenlijk? Is dat, is dat die, die hemel opzoeken of, of, of de grond? Goh, ik vind dat wel moeilijk. Ik ben veel girlier dan uh, Mila is. Ik, ik draag heel graag jurkjes. En uh, ik heb altijd al ballet gedaan natuurlijk. Dus op dat vlak, en ik, oh, ik hield ook van K3 en zo van die dingen. Maar ik, die nuchtere kant van Mila, die herken ik wel heel hard in mezelf. Zo. Oh ja, op dat vlak ben ik dan. Er ja, is een bepaalde stoerheid in die girlie. Maar ik, ik heb natuurlijk niet zo'n verleden als, uh, als Mila en dingen. Dat is het grote verschil natuurlijk. is. Welke Disney-prinses ligt het dichtst bij jou? Oh, oh dat vind ik keihard moeilijk. Ik heb er al super veel over nagedacht. Rapunzel denk ik dan, denk ik. Ja, omdat hij zo ja ook heel meisjesachtig is, met schilderen en lang blond haar, maar dan wel als het gevaar komt, zo met een koekenpan tegen de prins slaagt en zo, en toch wel wilt vrijbreken en ja dat. En voor Mila, wie zou dat zijn? Oeh, oh, ik, ik heb die film zelf nog niet gezien, maar er is Brave denk ik, dat is over een, een, een, een rosse... een roze Stoere prinses die een viking is of zo. Dat zou nog wel iets voor Mila zijn. Ik zou, ja, zo echt heel stoer en, en geen jurkjes en dingetjes. Ja. Mila heeft ook iets naïefs in zich. Hè? Ze vertrouwt Brandon 100%. Terwijl hij eigenlijk niet te vertrouwen is. Goh, ik denk niet dat dat na naïviteit is. Um, want want Mila vertrouwt eigenlijk heel weinig mensen. Maar eenmaal dat hij in haar hart zijn gekropen, ja, dan vertrouwt ze die ook volledig. En dat is ook het erge, als hij haar vertrouwen schaadt, dan is haar cliché weer bevestigd van, ziet je wel dat je eigenlijk niemand kan vertrouwen. Je komt van de Fontis Hogeschool. Er zijn superveel acteurs hier die van Fontis komen. Hoe verklaar je dat? Ik weet niet, ik denk dat... Wij op is heel breed worden opgeleid. Ik en Wout hebben musical gestudeerd. En Elindo heeft muziektheater gestudeerd. Dus dat is wel een, een bepaalde andere... Ja... Ze focussen op andere dingen. Wij focussen meer op dans. En zij focussen zich iets meer op zang. Maar ik denk dat wij heel breed worden opgeleid. En dat wij ook um, goed worden opgeleid voor het werkveld. Dat wij er klaar voor zijn. En ik vind dat we met z'n vijven... Heel professioneel zijn. Wij doen eigenlijk heel weinig gekke dingen en zo, of zo op de set. Zo van: Oh, we gaan die lang uit of zo. We gaan eens iets drinken. Eigenlijk doen we dat niet. Een beetje, beetje saai, een beetje weinig rock and roll. Maar dat is omdat we zo professioneel zijn en elke dag daar fris willen staan en onze stem goed en een goede prestatie leveren. Dam staat voor uh, dans, acteren, muziek. Welk van die drie disciplines ligt jou het best? Muziek, zang. Ja, ik denk dat. Ik, dat zang mijn best ontwikkelde talent is. Wat zijn jouw dromen? Oeh, ik heb heel veel dromen. Uh, ik zou heel graag in een, uh, een serie willen meespelen zoals Game of Thrones of Once Upon a Time. <laughs> ik ben een zware fan van alle twee. <laughs> ja, ja, echt zwaar. Maar ik vind dat heel knap hoe dat ver, die verhalen zo ingewikkeld zijn en zo in elkaar vloeien en dat je erover moet nadenken en de kostuums zijn adembenemend alles klopt dat vind ik, zou ik wel heel cool vinden om zo'n project mogen mee te doen daar wens ik jou alleszins toe je hebt zelf tegen mij net gezegd dat je Giro-leidster nog bent geweest wat haal je uit je Giro-verleden mee als, als actrice voor kinderen uiteindelijk ook? goh je moet kin kinderen altijd een kans geven als die naar je toe komen, moet je die een klein beetje hun aandacht geven. En ja, die met liefde behandelen op hun eigen manier. Ik heb als, als Leidster ook altijd gehad dat, ja, dat je iedereen hun momentje moet geven. En op een optreden doet je ook weer iedereen af en toe eens aan te kijken. En ja, aardig zijn tegen de fans. <laughs> maar dat is niet moeilijk. Het is niet moeilijk, ze zijn heel lief. Ik wens je heel veel succes met uh, de release van The Beat en uh, jullie uh, theater tour. Dank u wel.